Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De zorgpremie gaat volgend jaar omhoog. Zorgverzekeraar DSW laat als eerste verzekeraar weten de premie te verhogen met 10 euro. Dat is de hoogste stijging die de verzekeraar ooit heeft doorgevoerd. Het heeft alles te maken met stijgende kosten in de zorg, legt DSW uit. Als eerste verwachten we dat de lonen in de zorg volgend jaar fors zullen stijgen. Nou, iedereen begrijpt dat we willen mensen ook echt graag in de zorg houden. En die loonkosten die zorgen voor 60% van alle, zorg, voor alle zorgkosten. Veel mensen komen door die verhoging wel in de problemen omdat alle kosten stijgen. Verzekeraars zien daardoor steeds meer mensen komen die een betalingsregeling willen afspreken. In Permerent is de gevel van een huis eruit geknald bij een plofkraak. Door de knal ontstond ook brand. Er raakte niemand gewond, maar de schrik zit er wel goed in bij buurtbewoners. Vorige week was er ook al een plofkraak in die wijk. Dat was toen bij een juwelier. Een man van 41 uit Rotterdam heeft bijna 15.000 euro van een bejaarde vrouw gestolen. Hij hielp haar met allerlei klusjes en mocht geregeld haar bankpas meenemen... De familie van de vrouw begon zich zorgen te maken toen grote bedragen werden gepind. Met behulp van camerabeelden werd de man toen ontmaskerd. En journalisten van het AD hebben filmpjes gezien van de hotelruzie van Mathieu van der Poel. Die was afgelopen weekend in Australië voor het WK wielrennen en wou de nacht voor de wedstrijd lekker veel slaap pakken. Maar eindigde op het politiebureau. Ja, daar waren eh, kinderen op de gang niet nodig van om continu lawaai te maken en dan nog eens te komen aankloppen en weg te lopen. En eh, ja, daar ben ik wel eh, niet mee gediend. Dus die hebben uiteindelijk de politie gebeld en eh, ja, dat ben ik meegenomen. Volgens het AD is het dus gefilmd. De krant zegt dat je een man ziet die de kamer van de meisjes opstormt en ruzie met ze maakt. Maar het is onduidelijk of hij ze duwt of aanraakt. Van der Poel begon de volgende dag wel aan het WK, maar stapte al snel af. En het weer nog, opnieuw een echte herfstdag. Af en toe wat opklaringen, maar vooral veel regen. Wind en af en toe zelfs onweer. Het wordt niet warmer dan 12 of 13 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam... is nog altijd één reisrook dicht bij knooppunt Koenplein. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail nadat er een ongeluk gebeurde. Hou rekening met 15 minuten vertraging. De file begint bij Zaanstad-Assen-Delft. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu in Zandvoortse Zaken. ZFM, de kant nog wel <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. Jouwens. ja dat was hem Lekker ja, nummer jongens de cure, yeah. cure. hey hé. Um, hey hey hey hey hey hey hey hey in hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey <lacht> Ja, ik, heb ook eens een keer, ik ben wel eens weggekomen met een uh, slide met dia's... die ik naar de drukkerij moest brengen, zogenaamd. Oh, ja. <minstert> ik had altijd de koffer toen ik bij de krant werkte... had ik altijd natuurlijk van die dia's bij me. Ja. Vroeger gebruik je dia's in de voor... En vroeger ze ook nog, is het dia? Is het dia? Nee, het dia En toen ben ik inderdaad een keer aangehouden. En, dus ik maakte mijn koffer op. Zo, deze. er de moet een de drukkerij, de krant kan niet wachten. En die man zegt, oké, okay, rij maar door. Dat dus is een totaal lulverhaal, maar hij ja. stond er wel in. Dus er zijn er allerlei manieren om er tussenuit te komen. Maar een ervan is dus een man die was van de week is aangehouden bij Steenwijkerland. Dat is een beetje waar jij je auto probeert te kopen. <lacht> uh, en die reed 100 kilometer per uur te hard. Dat nou, mag op, maar, op, ja, dus meteen innemen van je uf, ja, de rijbewijs. De rij de weg. En, uh, dus je mag niet rijden. Maar er wordt altijd wel rekening gehouden met uh, uh, wat de reden was. En die jongen die zei dat hij heel erg nodig moest plassen. Nou. Dat is dus geen reden om... Uh, om heel veel te hard te rijden. Dus ja, die nee. gewoon... hoe, hoe erg het ook is. Als je ja, mag... maar. Nu ja. is er, wat is dus wel? Weet je, een, een voorbeeld van een man... die als je vrouw ligt te bevallen... naar het ziekenhuis moet rijden... dan mag je ook niet te hard rijden. Nee. Dan moet je gebruik maken van de vluchtstrook. Daar is die voor voor noodgeval. Ja. Dus op het moment dat jij uh, iemand in, in, in barensnood. Okay. of naar het ziekenhuis moet brengen... Ja. mag je over de vluchtstrook. Dus dat mag wel. Je mag niet te hard, maar je wel de vluchtstrook. Dat dus zul je waarschijnlijk ook te hard rijden, maar goed. En wat ik ook niet wist... is dat um, de politie mag ook niet uh, al te veel te hard rijden. De politie heeft een gesteld, een, gesteld uh, uh, bovenplafond. Die mogen nooit meer dan 40 kilometer per uur te hard rijden... boven de toegestaande snelheid. Wist oh, je niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Maar nee. ook op de snelweg niet. De politie mag niet harder dan als je iemand aan het achtervolgen bent die 200 ja, rijdt, okay, dat was... zwaar ligt aan, dat is dan. Okay. Maar de politie, als, de, als je een politieauto van bij ziet rijdt zonder zwaarig toestand op de snelweg en die rijdt 160, waar je 100 mag, dan is die in overtreden. Dus dat mag niet. Dus ja, deze man, het grappige was, die man uit Zeenwijkerland... die dan die uh, moet echt had dus had dus beter kunnen wildplassen, had gewoon beter zijn auto kunnen stopzetten, ja. want buiten de bebouwde kom is wildplassen niet strafbaar. Uh, ja. Nee, je mag buiten de mag je, mag je wild plassen. En nu krijg je een boete van 1500. Ja. Ik heb het wel eens gehad, hè. Volgens mij is het wel eens verteld dat ik hier in Zandvoort... op de plek waar Vervo, het oude Vervinkeltje was... onderaan de stationsstraat. Dat was toen een verbouwing. Ja, Grimbergen. Ja, daar werd ja. toen dat ding helemaal aangebouwd. Ja, ja. En toen moest ik zo nodig plassen. Ik kwam van het strand en heb ik daar staan te plassen. Dus toen kreeg ik een... Een bekeuring voor uh, uh, plassen in het openbaar. Je het schuine muurtje aan. Uh. Ja, nee, dat was, dat was een oh. bouwdingetje. Zondag, mij, nou, In ieder geval, <laughs> ik kreeg een bekeuring voor plassen. Ik heb hem ook ingelijst ergens. Ik hem <laughs> ergens liggen. 90 gulden was dat toen. Oh, en, dat toen, is, ja, en, toen dat en toen, volgens mij heb ik het wel verteld, en toen was ik in gesprek met uh, Frank Visser, die, daar werkte ik toen mee, de, de rijdende rechter. Ja. En die zei, wat je had moeten doen, is ermee slingeren. Ik zeg, nou, zo groot is hij niet. Hij zei, nee, wat je moet doen, is je moet hem, ja, als je de volgende keer gepakt wordt met wildplassen, moet je je omdraaien en ermee zwaaien naar de agent. Ja. En toen zei ik, waarom dan? Hij zei, dat is schending Schennis, de eerbaarheid. Ja. En dat, is, dat was zestientjes in plaats van negentien. Ja. Dus dat is goedkoper dan wildplassen. Dus ja. Met één ding erbij, je krijgt wel een strafblad. Dat dan weer wel. Oh. Want dat is natuurlijk, kijk, een wildplas is een overtreding. En de eerbaarheid, dan ben je gewoon een potloodventer. Dan sta je de rest van je leven als potloodventer. dat ja, je drie tintjes waard, vraag je dan. Al. Ja, om te ja. nou, ik zou er wel trots op zijn. Papa was een potloodventer. En by the way, wat jullie niet zijn, papa was een potloodventer. Ja. Overigens een goede titel van je volgende nummer of boek, ja. ja, Frank, dat is wel. Ja, eh, was een, een het papa. Het was de ja. Rolling Stone, maar papa ja. was de Rolling Stone. Papa was een potloodventer. Ja. is wel in de categorie Kalemans steelt. Ja, ja, maar dan anders. Een halve kaas. Ja. Ja. ja, mooi. Maar het kan altijd erg natuurlijk. Hè. We zijn allemaal wel eens ook uh, aan de lunch aangezeten geweest, waarbij een alcoholisch drankje werd genuttigd. We hey, kennen dat. <laughs> maar goed, het, ook dat kan buiten het feit dat je daar een, gewoon een bekeuring voor kan krijgen. Nog wel eens, uh, Ik heb zondag nog wel bij uh, Molly uh, ja. heerlijk uh, oh, ja? heer gesnaveld. Flesje wit? Ja, ja. ja, flesje wit. Twee flesjes wit? Maar goed, er was een... Uh... Eén flesje wit, één flesje wit. Er ja. was een vrouw in Engeland. En die had dus wel een heel bijzonder verhaal bij de rechtbank... toen ze uiteindelijk toch uh, moest voorkomen. En deze 47-jarige dame die had tijdens de lunch... Uh, wel een, uh, een heel fors bakkie op. <coughs> en uh, nadat ze dus vier pogingen had ondernomen om uit te parkeren... dan uh, zag een vent, die zag dat allemaal zo gebeuren... en dat volgens mij heeft die vrouw een bakkie op... <coughs> Dus die besloten de politie te bellen. Nou, tegen de politie aankwam zagen ze net nog die vrouwen volgas over de stoep wegrijden. En op een gegeven moment uh, kwam ze tegen een bushalte tot stilstand. <laughs> Vlak voordat ze nog even een speeltijdje zou meepakken met dat spelende kleuters. Maar goed, uh, eenmaal toch thuisgekomen, want het lukte haar dan net nog wel op de valreep. Maar de politie uh, stond al op haar te wachten en die uh, heeft haar gearresteerd. Nou, er kwam niet zoveel zin als meer uit de vrouw. En uh, ja, die agenten moeten dan toch ambtshalve vragen... hoe dat dan allemaal kon gebeuren en ja. wat ze precies hadden gedaan. En heel zo. Bevallen. Ja, en uh, van, uh, ja, we, u heeft toch uh, een voertuig bestuurd in kennelijke staat? Zeg ik een voertuig bestuurd? Want mijn hond is het achter het stuur, hoor. Dus, uh, <lacht> maar ja, goed. Op een Je gegeven moment... Een uh, naast er de, de auto. Ja, dat is goed verhaal. Ja, las hier <lacht> Ja. Maar goed, die rechter die, uh, vond het iets te ver aan het verhaal. Dus is een, uh, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Een afkikprogramma op eigen Hupke. Hupke. kosten. En als bonus 150 uur taakstraf. En, en bedankt. Drie jaar niet rijden. Dus, uh, zo kan het ook nou, het, mooiste, ja. het mooiste verhaal is een collega van mij. Die uh, werkte bij, uh, bij Philips uh, uh, uh, Polygram. En die, die rijdt een, een, zo'n zo fuik in. Dus die moet in, ja. die moet, die moet wachten op, uh, op dat hij aan de beurt is. Ja. En toen is hij op een op de andere, andere plek gaan zitten. En toen, uh, nou, we hebben meteen getoeterd <laughs> erachter natuurlijk, omdat hij doorrijd. op een agenda en toen ze meneer, kunt u doorrijden? Hij zei, ik die rij helemaal niet. Ik heb veel te dus veel gedronken. Ja. <laughs> Nee, nee, nee. <laughs> ik, heb een, ik, ik heb iemand in, in het café... zou mij naar huis brengen. Die heb ik 200 uh, gulden betaald. En uh, nu, uh, nu sta ik hier dus. Toen hebben ze hem naar huis gebracht. Oh, is... Goed, <laughs> hè? Ja, dat is heel briljant. Briljant, briljant verhaal. Ja, ja denk het maar ter plekke ook. Ja, he, ja. zo snel ook. <laughs> ja. <laughs> Geweldig. Ja, dat soort, uh, dat soort zaken... Die, uh, die, die, die, die kwamen voor. Die kwamen voor in het gooi <laughs> Ja, ja, trom, denk ik. En ik denk, ja, vroeger was het toch. Weet je wel, het was allemaal wat makkelijker. Het werd. Uh, en het is wel ja. goed hoor, dat het nu gewoon aangepakt wordt. Want als dat, uh, het kan dan niet meer, man. Nee, het kan niet meer. Dat dus was, nee, dus, was 30 jaar verkeers, geleden. Kon je nog stoer uh, vertellen op kantoor dat je een bakkie op had? Ja. Dat kan niet meer, jongens. Nee. Nee? Nee, nee, nee dat de, de, ik heb hem Het is ook al zo dat het uh, echt, echt levensgevaarlijk is. Ja. Dat was de vroeger, natuurlijk ook. Laat daar geen misverstand over zijn. Maar tegenwoordig eens is dat. Uh, nou, dan. Dus als ik uh, naar de kroeg ga. Nou, ik ga dan op de fiets. Maar ook dan. Ook dan. Schijn je dus je rijbewijs te ik kunnen leveren. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Maar ja. Dat, dat, dat kan. Officieel kan het zo zijn ja. dat als je op je fiets dronken wordt aangehouden, dat je, je rijbewijs kunnen innemen. Maar dat, dat zullen ze echt niet doen. Maar ja. ik vind fietsen en drank vind ik ook geen goede combi. Nee. Nee, die twee wielen die kunnen zich tegen je keren. Nee, ja, dat <laughs> gebeurt al dan heel snel. Ja. In plaats van vier. Ik, heb, ik weet nog wel dat wij een keer bij Molly hadden gegeten. Oh God, ja. dat, dat ik in een, in, een, in een struikje terecht kwam. Ja. <laughs> nou, het was wel grappig. Want uh, op een gegeven moment reed hij achter mij. Ja, op Paula de Fiets. Ja. En ik zag het lichtbundeltje, want dat is ja. zo'n ledlampje, dat is ja. al vuil. Dat zag ik steeds al aan alle kanten voor mijn uit ja. voor mijn fiets uitschijnen. Op een gegeven moment zie ik een hele grote bocht naar rechts, naar links gaan zo. Naar links. En uh, dus ik kijk achterom en denk, ik, waar is die nou? Dus ik stap af, ligt die in de busje in de bosjes helemaal. Ja. Half op de fiets toch? ja. Zie je wel, een fiets is niet handig? Nee. Nee. Ja, dit, dit moet je denken mijn, mijn kleine klappertje wat ik maakte tegen de. Nou, ja. Ja. Je moet voorzichtig zijn, daar komt het op neer. Daar komt het op neer, Frank. Zeker op onze leeftijd. <laughs> Absoluut. Hè? Zullen we maar een liedje doen? Lijkt me een goed plan. Heel goed.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 and blinded by lies there underneath the blue blue sky the way they sell Ja, ja, ja, ja. Raccoon is dat, dames en heren. Mocht u dat weten. Met het prachtige lied Love You More. Uit, uh, uit, uh, uit een album, denk ik. Ja, lieve mensen. Ja, ja, ja. ja. O, oh, het album heet Another Day. Maar dan weet je dat. Is leuk, hè, die info. Ja, absoluut. He, gewoon nee, muzikale ja. info. Gewoon dat je denkt van, uh, heb jij nog wat leuks, Frank? Nou, ik lees hier net wat over een uh, bedrijfspartijtje. Ach, die kan ik me ook bij de KLM nog uh, heel goed herinneren. Op een gegeven moment uh, waren dat allemaal zaken voor, voor de drooglegging nog bij de KLM. Want op een gegeven moment uh, kon het gewoon helemaal niet meer. Er werd altijd uh, wel een stevige bakkie gedronken vroeger bij de KLM. Maar goed, dit, dit bedrijfsfeestje waar het over gaat... dat was ineens van de vakantiepark Landal Green Park. Of landgoed het Loosel. Landal Green Park. Hallo, ja. welkom. Uh, ja, Werkborrels tegenwoordig. Die beperken zich dan tot het nuttige van 0,0 biertjes. Nou ja, drink dan niks, zeg ik altijd. En er wordt karaoke gezongen en allemaal leuke, gezellige ja, dingen. Moonlight bowling. Moonlight bowling. Steengrillen. Ja, steengrillen, ganzenborden. <lacht> borden. Maar goed, je hebt bepaalde takken van sport in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld de reclamebureaus of wat ook. En die, dat zijn van creatieve dus Die gaan ook toch zeg maar anders zitten die in een bedrijfsuitje. Ik heb drank en, en drugs. Ik heb ja. <lacht> en drugs. <lacht> Stout waspoeder en zo, weet ik veel wat voor dingen. Maar goed. De kans dat zo'n partijtje dan met dat soort lui escaleert is wel groter. We hebben bijvoorbeeld op beelden van dit verhaal is te zien dat een vakantiehuisje het flink te verduren krijgt. De vloer ligt bezaaid met bierblikjes. Er staat een levensgroot beeld van een zebra in de woonkamer. Okay, dat is op elkaar. De vorming is van de muur gerukt en ga zo maar door. Dat is een kopie van, van, van de hangover dus. Ja, blauwe dat blauwe doet mij denken aan een partijtje ja. van de KLM wat, wat wij ook hadden. Ik ben even de naam van het hotelletje kwijt. Dat liep pas echt uit de hand. Op een gegeven moment werd er s'nachts een tv vast uit het raam gegooid, want die had iemand met de hart laten spelen en zo. <lacht> en uh, op een gegeven moment was de drank op. Zijn mensen dus, je nou, wat idioten er zijn, bij andere mensen hun kamer binnengegaan. Nee. En uh, de daar de drank uit de, A, de, de minibar. Minibar gehaald, lekker. Op een gegeven moment, uh, de volgende dag was een gozer wakker in het badkamer Eentje zat er uh, nog helemaal rondom dronken in een stoel met een lampenkap over zijn hoofd. De televisie <laughs> lag buiten in het graf. De deur was bij het open. Dat is echt de hangover. Een enorme kegel. Ja jongen, echt. <laughs> oh, maar goed, toen moest onze baas van de vracht wel even op het matje komen. Naar het het was echt. de baas er ook een meegaan. Ik kwam ja. een ja. feestje, daar was ik ja. niet bij, maar het was een feestje van een niet naast het noemen productiehuis, ooit. Uh, bij de televisie. En die waren in Oostenrijk ergens. En die hebben toen op een gegeven moment hebben ze, hebben ze een vreugdevuur gemaakt. Oh, ja, ja, ja. ja weet een vreugdevuur gemaakt buiten. En met van die, je kent je wel die grote houten tafels waar je aan zit bij de. Ja. Bij de met de bier drinken. Ja. En die hebben, op een gegeven moment ze, zijn ze dat gaan opstoken. Dus die hebben gewoon een vuur gemaakt. Een soort vreugdevuur, wat ze in de laag maken. Ja. met houten stoel, het hele meubilair ging eraan, joh. Ben ja, jij ja, ja, Paolo de Graaf? Uh, ja, zeker. Ja, Paolo en uh, uh, Olaf Borsman. Die zaten za in Oostenrijk in een kamer. Met een, uh, en, uh, met, met een bank, twee stoelen, je kent het al. En toen uh, was het een beetje koud, toen hebben ze de bank in de open haard gezet. <laughs> en nee, de hele dag door en hebben ze die nee, bank een schoven. stukje verder Tot die hele bank was opgefikt. <laughs> Zij die zei ze dat de grens aangehouden moesten, dus 3500 euro betalen. Oh, dat jongen. Je kan toch, ja. Het bewijsmateriaal was ja. verdwenen. Daar heeft hij nooit een ja. bank van nee. ja. Het meest waanzinnige blijft toch de vrijgezellenavond van Frits de Groot. Oké. Okay. Met het middeleeuws etentje in Kruithuis in Woudrichem. Nou, dat was echt weer zo'n. Middeleeuws eten kun je toch je handen aan de hond afwegen en zo? Dat ja, dat, dat, dat was dan ook heel netjes. Maar op een gegeven moment begon het al met zo'n dikke lippenbus die was gearrangeerd en die was de A9 nog niet op... of moest al in de berm... want 20 man moesten allemaal pissen. Oh, ja, ja, ja. Dus hup en weer door. Op een gegeven moment kwamen we daar aan. <lacht> en uh, die lui van het... Uh, van het uh, kruithuis... Nog, uh, met een hoorn Ja. Maar... Moest de middeleeuwse broek houden. Ja. En uh, rollen werden ontvouwd <lacht> met het uh, menu erop. En op een gegeven moment... Uh, kreeg dus de Vrijgezel in kwestie... de heer F. De groot te zet. Die kreeg zo'n soort uh, Rembrandt-pet op... En dan uh, werd hij een kleedje om. En die werd eerst nog met zijn kapmessen geschoren aan tafel. Zo quasi ingezeept en zo. <laughs> en op een gegeven moment. Uh, <laughs> toen uh, kregen we allemaal zo'n. Zo'n dolk. In de, in de, dat was het enige bestek. Maar ja, weet je. To, toen kwam het. Toen, toen zei dus die vrouw. Denkt u erom dat het niet de bedoeling is... dat er met het eten wordt gegooid? Nou, goed. Ja, ja, ja, nee. Hoe start zijn. ben je dan? Ja. Ja. Niet op de rode knop drukken. Nee. Niet op de rode knop ja. drukken. Dat Duidelijk start zijn kon niet gegeven worden. Wow. Op een gegeven moment, een lang verhaal kort... de halve hertenreten hingen aan de balkenzolder. voet <laughs> rode wijn droop van de muren. Op een gegeven moment uh, spekglad om die tafels. Eerst riep er nog, heel moedig... riep zo'n herout om aan tafel... Die andere ontvouwde de perkamenten, van u vandaag en zo. En op een gegeven moment gooide iemand zo'n half rijpe persik in die trompet. <tries> Klaar. <laughs> dus nou, op een gegeven moment gingen uh, die mensen alleen nog van achter de bar. <laughs> zo voorzichtig blazen, want er vloog allemaal fruit over en zo. <laughs> op een gegeven moment stond uiteindelijk op het menu een uh, 300 uh, gulden servieskosten. Oh, God. Dus uh, is er nog... Uh, en moet je je voorstellen, paarden de Groot, god hebben een ziel. die man die zat daar naast Bill Zeiss. En die zat alleen maar, wat een merkwaardige bistro is dit. Terwijl de halve retten reten, overvlogen en bossen palingen en zo. En, uh, nou, op een gegeven moment lang ik zat met mijn laarzen voor met rode wijn. Ik had in mijn achterzak een halve meloen en in mijn rechter een halve bos paling. Zelf heb ik niets gegeten, ik heb alleen maar gelachen. Ik kwam helemaal niet meer bij. En toen stonden we om kwart voor twaalf alweer bij Molly voor de deur. Ging de deur open. Ja. <laughs> kwam er kwam een knoflookkegel uit. die rode wijn liep de trappen af. <laughs> wat zijn jullie vroeg? Ja, we zijn weggestuurd. Doe maar biefstukkie. Oh, wat goed, man. Oh dat, Wij waren nu tien minuten johan. binnen. En de mensen gingen al, die er zaten gingen al vast afrekenen. Oh, dat is goed verhaal. Dat is wel wat erg. Kan niet, hè? Schade. Mag niet. Nee. Hè? 'Cause all of my kindness is taken for weakness now I'm for An optimist Sun was shining I'm positive we can run Then I heard you was talking trash mystery. Hold me back I'm about to spaz Yeah, I'm about four or five seconds from wildin And we got three more days till Friday I'm trying to make it back home by Monday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 Try. <laughs> Er. Dat is ook even heel erg mooi. Ja, uh, ja we gaan uh, we, Hallo. We gaan weer verder, hoor. Ik hoor iets uh, wat er niet uh, thuis hoort. Ja, ik, ben, ja. ik ben het stukje aan het zoeken van Arnold Zwartsenekker in de Chopper. All right. Oh. Dat is een uien. Oh. Right. <laughs> uh, Frank en ik hadden het even over iets wat veel weinig mensen weten. Namelijk dat honing... Weet je als je het last van je keel hebt thee met honing. Honing? Honing, honing, honing. honing. En in de, ja. al die meisjes doen honing in de, in de, in de kruidenthee. Ja. En die thema waar met al die stokken eruit... Uh. Ja, er zitten dus ook wat gezonde... Ik gezond, honing dus, in mijn thee. Ja, maar er zitten best wel gezonde stoffen in honing ook. Maar, Maar die zitten, dat zijn zulke onbetekende hoeveelheden dat je moet er zoveel van nemen om te profiteren. En er is uitge... Dat wist ik dus ook niet, maar honing is slechter dan suiker voor je gezondheid. Meen je dat nou? Ja, omdat er zitten... het aantal calorieën is veel groter. Dus in één theelepel suiker is het 16 calorieën en honing 21. Dus het is een significant hogere 20% meer zo? calorieën. Dus honing is eigenlijk niet zo heel goed voor je. Ik eet geen honing en geen suiker. Dus, uh... Nee, maar goed. Dat, dat, dat, dat. Maar we, ik heb ooit een programma gemaakt... het heet de broodje gezond. Ja? Dat loopt volgens mij nog steeds. En daar was de vraag namelijk... dat, dat had hiermee te maken... is sudorans beter dan cola? Ja. Wat vind jij? Ik denk dat het allebei slecht is. Juist. Iedereen denkt, er is een gezond, man. Er zit net zoveel natuurlijke suiker ja. in een glas suderans... als in een glas cola. Voor mij ja. dus, dus, dus, dus maar ja, je, een... ben, ja. Ja, je eet ook geen zes sinaasappels tegelijk. Want dat doe je eigenlijk. Nee, maar er zitten wel vitamine in. Jawel. Maar dus nee, de suikers nee, nou, zijn zo Maar als jij een, in, in, in, in, uh, hoe heet het, uitperst... een, een glas, uh, nou, dan gaan zo drie... Uh, suderans. Ja, dan ja, gaan nee, zo drie, sap, drie, maar dan drie, dan toch, drie ja. sinaasappels. Maar je eet nooit drie sinaasappels achter elkaar. Nee. Sommige mensen zeggen ja, dat is. Uh, Welke? Suiker. Welke is, mensen? Sommige. Ja, met... Sommige. Oh. Ja. Is slechter omdat er dus. Uh, meer, meer glu glucose. of het is ja, grafineerd. Ja, ja, maar een glucosemolecuul is een glucosemolecuul. Dus in die zin is het Jules net zo slecht als. cola. cola. Maar toch maken anderen ook een onderscheid tussen wat geraffineerde suikers, echt witte suiker... Ja, maar die mensen zijn, zijn zelf een beetje geraffineerd, geraffineerd hè? Die ja, typen ja, zijn natuurlijk ook geraffineerde types. Ja, het blijft een beetje een raar <laughs> fenomeen. Het nee, is zo... wetenschappelijk onderzoek. Iedereen denkt: Sjurans is, is ja. gezonder dan cola. Ja. No way. Ja, ik vind van dat soort onderzoeken, en ik geloof het onmiddellijk: is dat een, de wetenschap heeft, Het wetenschappelijk onderzoek. Ja. Maar die onderzoeken die herhalen zich om de tijd. Weet je, net als dat vroeger werd gesteld. Uh, roomboter slecht. Nee, helemaal niet. Nee, maar vroeger zeiden ze dat wel. Ja. Sterker, op nee, basis daarvan? Je werd daar er van? dik van, ja dat klopt. Nee, maar ze wilden margarine verkopen. Nee, hartstaking ervan exactly. zo Een dit. Allemaal niet waar. Je, nee. Maar dat was ook toen de tijd ja, een wet wetenschappelijk onderzoek. Ja. Want uh, je, dat... je kunt beter uh, een beetje roomboter gebruiken. Je moet niet ja. enorm dik op je brood smeren. Nee. Dan uh, die genetisch gemanipuleerde uh, ja. margarine. Want die, die komen uit... Van die waar echt ja. waar alleen maar Agent Orange is gespoten. Daar dat, dat hoor je geen krekel meer. Dat is nee. alles in doodgemaakt. Mm. Dus nee, maar, maar wat ik wil zeggen... dat um, bevindingen uh, door wetenschap die ook, zijn ook aan veranderingen onderhevig. Dus volgend oh, jaar komt er weer iemand... die stelt ja, wetelijk, wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond... dat roomboter in tegenstelling tot eerder toch helemaal niet zo goed is. Weet je? Uh, dus dat ja. is altijd in beweging. maar, ja, maar, maar, maar ja. de hoeveelheid suiker per uh, zoveel milliliter sudorans ja. en cola zal niet veranderen. Suiker, nee. suiker, glucose, glucose. Of het nou fructose is, wat dus natuurlijke suikers zijn... Ja. of, of uh, inderdaad geraffineerde suiker. Ja. Dat is allemaal slecht. Ja. Ja. Mm. Dus dat. Nou ja, ik vind het, vond het in ieder geval frappant om te weten... Ja, ik ook. dat honing helemaal niet zo goed is. want je denkt, honing niet heeft, is beter dan suiker. Gelul. Ja. Nou ja, dat vond ik wel... Ja, dat vind ik ja. wel bijzonder. Overigens, uh, heb je de IG Nobelprijs nog meegekregen? Kreeg die? nee. Nou, ik weet niet meer of het ooit op een, een creatieve wijze Dus iemand ooit begonnen met de IG Nobelprijzen. De, dat, dat zijn Nobelprijzen die worden toegekend aan onderzoek. Dit onderzoek dat net al hebben, dat leidt wel ergens toe, maar onderzoek dat eigenlijk nergens over gaat. En weet je hoeveel winden iemand per dag laat. Dat ja, is onderzoek, wat, wat moet je ermee? En er zijn, weer er zijn drie Nederlanders, het zijn eigenlijk een soort satire op de Nobelprijs. Eh, we hebben nu. Onderzoek gehad zijn drie Nederlandse uh, uh, wiskundigen. Een wiskundige analyse van roddelen uh, is, uh, is, er, is er gemaakt. Ja. Die heeft een IG Nobelprijs Iemand, het bewijs voor gelijk kloppende harten bij blind dates. Dan zijn ze op Lowlands rondgelopen. Mensen die elkaar niet kenden, blind Zijn ze van onderzoeken dat als ze elkaar aardig en leuk vinden, kloppen je harten tegelijk. Nou, dat is ook een bijzonder heel belangrijk onderzoek. <lacht> en het andere was een onderzoek naar rituele Maya-klisma's. Oeh. De Maya, het Maya, ja. Maya volk, dat stak slangen of uh, tampons met, met vroeger met wodka of zo... Uh, met alcohol in hun kont om, uh, om vrolijk te worden. Dus, dus, <lacht> nou, ik ja, denk dat eh, ik zou er niet zo vrolijk van nee, worden. Nee, maar goed, dat is, uh, dat is inderdaad... En het grappige is, als je, als je dus een ja. IG Nobelprijs wint... dan krijg je 10 triljoen Zimbabweanse dollars. Maar dat, dat bestaat niet meer, dus daar heb je niet zoveel aan. <lacht> en andere onderzoeken vind ik ook wel uh, goeie... Dat gaat over de vraag waarom eenden in een rijtje zwemmen. En dat ja. hebben we ons allemaal wel eens afgevraagd als onderzoek. En hoe je je vingers het efficiënt kunt gebruiken... bij het draaien van een deurknop. Hm. Nou, dat vind ik wel belangrijk. Ja. ja. Is echt, uh, en ja. Uh, de laatste vond ik ook niet heel onbelangrijk. De vraag waarom uh, het onderzoek naar de paringskans... van schorpioenen met constipatie... Dus als een schorpioen een beetje uh, volle buik heeft, dat hij niet ja. kan kakken, dan, <tie> <tie> Dat hij minder kans heeft op ja, paarden. dan moet hij uh, gewoon met ja. dat alcoholverhaal van die klisma's. Uh, dat, is, ja. dat, dat, dat lijkt mij dan. Waarom? Uh, uh, is dit jouw Waarom ga je daar. Omdat daar geld uh, voor is? Nee joh, ja, 100 miljoen dollar. miljoen dollar. Dan heb je echt de tijd over. Ze is er Ja, maar is toch leuk? Ja, ja, leuk. ja heel leuk. Maar waarschijnlijk het zijn hoogleraar. Maar al, hoe, hoe is dat afgelopen met, de, met die eentjes? die Alle eentjes zwemmen ja, in het water. Dan? Ja, maar waarom achter elkaar? Ja, dat weet ik dus niet, maar dat ga ik nu wel uitzoeken. Ga je ja, dat uitzoeken? Natuurlijk. nou Ik denk dat, het, dat dat niet zo heel ingewikkeld is, toch? Ik, ik zie jou vanmiddag al bij de vijver rug zitten. Meneer, <laughs> wat doet u? Ja. In, in mijn eentje. In je eentje. maar Dat lijkt me toch logisch. Lopen toch, die, alle dieren lopen achter elkaar aan. <laughs> dan zit hij daar. Dan zit ik daar weer te kijken. Geen eentje. Ja. Ach, man. Zul, zullen we die kolom nog even doen? Ja, ja? <laughs> oké. Okay, dan Gaan we dat uh, doen? De kolom van Stuy. Ken je dat verhaal van die mensen? Dit is topgeproduceerd, Stuy. Ik geef mezelf een schouderklopje. De Avas Live, 22 september, rij 13, stoel 19 en 20. Lekker vooraan. Ik verras mijn dochter met kaarten voor haar favoriete comedian Jimmy Carr. Dat is een Britse komiek die lacht als een zieke zeehond. Een botte bijl met scherpe one-liners die ze publiek... met plezier tot op het bot kan beledigen. En we kijken ernaar uit. Dus ik noteer donderdag 22 september in de agenda... en pik haar op bij het station. We moeten ons nog haasten, maar we zijn op tijd. Er is zelfs tijd voor een snelle maaltijd. We kijken uit op Avas Live. Dus we kunnen zien wanneer we in moeten schuiven in de rij. Maar om kwart voor acht nog steeds geen beweging... Zitten we wel goed? Toch even op de kaarten kijken, want het ziet er wel erg verlaten uit. En ik schiet in de lach. Sorry, Lieverd. Ik heb me vergist. Ik zie dat er vrijdag op de kaart staat. We zijn een dag te vroeg. We eten af en lachen om heel veel stunteligheid en we gaan op huis aan. Ik was toch een beetje brak, dus morgen komt me eigenlijk niet zo heel slecht uit. Een dag later blijkt dat mijn dochter toch een verjaardagsfeestje heeft... en ik vraag mijn vrouw mee. Ze kijkt even naar wat online filmpjes van Jimmy Carr en fronst. Maar ze gaat mee. We zijn ruim op tijd. Het is druk in de arena. Buiten de parkeergarage spreek ik een fluoriserende parkeerpensionado. Wat is de drukte, man? Ja, het is Sicho en AFAS tegelijk vanavond. Oké, okay, wij gaan naar de AFAS. Hij lacht. Dan heb je het beste gekozen. Had je niet verwacht van oude lul, hè? In Siggo is het de eerste afscheidsconcert van de dijk. Ook leuk. Maar wij wandelen door zonder bloedend hart. Eenmaal de AFAS is het lekker druk in de rij. Het is een beetje een vreemd publiek wel, maar we schuiven aan om gescand te worden en horen een bliep die je niet wil horen. Sorry meneer, u bent al binnen. Dat kan niet, zegt mijn vrouw en laat haar kaartjes scannen. Dezelfde bliep. Computer says no. Sorry, maar er staat iemand van Ticketmaster, misschien kan die u helpen. Helene denkt even dat ik Loesje kaarten heb gekocht. We kijken elkaar lachend aan. Keer dat verhaal van die mensen die naar Jimmy Carr gingen? De vriendelijke man van Ticketmaster overheert ticket ticketretour met een veelzeggende blik. Maar dat is een blik die ik nog niet begrijp. Helene checkt het kaartje nogmaals. Ik heb gisteren vrijdag gezien in plaats van donderdag, dus we zitten toch goed? Onwaarschijnlijke sukkel dat je bent. Ze proest het uit en tranen rollen over haar wangen. De man van Ticketmaster lag keihard mee. Dit kaartje is voor vrijdag 22 september 2023. We waren eerst een dag te laat, een dag te vroeg en nu een jaar te vroeg. We pissen inmiddels allemaal in ons broek. Ticketmaster deelt in de feestvreugde. Je bent in ieder geval op tijd, maar dit is een heavy metal concert. Er zijn nog kaartjes hoor. Nu vallen mij ook de gitzwarte t-shirts, de make-up... de duivelshoorntjes, de rune tekens en de bliksemflitsen omheen op. Dit is alles ballen van Jimmy Carr. En ook de opmerking van de oude lul valt in het potje. Top geproduceerd. Dit is echt geklungel op olympisch niveau. We gaan gierend naar huis, zegt zeggen. Jimmy Carr, volgend jaar sta ik op 22 september... voor de derde keer voor je deur... en zorg dat je er godverdomme bij bent, want ik betaal de drankjes. Meester, ja, het the lingering on Ja, Mooi. ja, je ja. Voor ik hebt wel talenten. Ik, heb, uh, ik heb ook een hele mooie toekomst achter de rug. <laughs> ik zit so. in de bloei van mijn ondergang. Dus het kan niet, ver, kan niet fout gaan. Um, zal ik er nog een uitleg bij geven? Een korte uitleg. Nee, Want dit lang, komt nou. niet uit Nederland, dit komt uit IJsland. Ah, dat, dat dacht ik al. Ja, dat een ja. nummertje. Ja, Arstiedier heet, heet die drietal. En huh? uh, ze zijn Arstiedier. Betekent die. dat nog iets? Ja, dan moet ik even nog nakijken. Dat Wil je dat yoghurt er uh, veel Ja, erop. Ja. Maar uh, ze zijn in 2008 ooit uh, begonnen. Uh, Toeren door meer dan 30 landen. En een volgende album is in de maak. En daar is uh, dit al een single van. En dat album dat heet Blik. En dat komt in maart 2023 komt dat uit. En uh, dit is de single Later On. En dat is het uh, verhaal van dit IJslandse drietal. En ze brengen eigenlijk... Ja, Akoestisch, klassieke folk, electro rock en minimalistische elementen in de muziek. Dat is het uh, verhaal. God, ben blij dat ik dat allemaal niet hoef te uh, onthouden. Nee, maar goed. Uh, ik zit er middenin, dus ik kreeg dit op mijn potje. Ik vond, het, uh, ik vond het, een mooi, uh, het een mooi liedje. Ja. Ja. Ik, uh, ik vind het leuk als mensen zich zo uh, enorm uh, inzetten om... Uh, Iets mooi te produceren. In, de, ...in dit soort dingen te maken. Ik probeer het te vinden, maar ik kan het niet vinden. ja. Het is dus, uh, ik zal het even, uh, spellen. even spellen, dat is uh, A-R-S-T-I-D-I-R. D -I -D -I en het reservegetal? Nee, dat hebben we niet. Ja. Art Stadia. Uit IJsland. Indiefolk. Ja, Indiefolk. Ja. Dat is het. Vond Weet je wat het betekent? Oudelijk huis John Lennon verkocht voor ruim drie ton. Het is geen geld. Oh, <laughs> Totaal wat anders. Maar dat is echt zo. Het huis van de moeder van John Bannon is verkocht voor 279.500 pond. Uit, Omgekeken ruim 310.000 euro. Nou. In Liverpool. Er zijn drie mannen met een baard als die dier. Met een, met een men bun. Ja, dat Aha. is... Uh, ja, ziet op. Zee ziet op. Of niet? Maar die hadden geen uh, manbun, toch? Nee, nog niet. Wat is een manbun? op je kops. Staart, staart, ja, de vrouw staart, de staart die je gaat. Ze zijn zwaar, zeg ik Of De staart, de manbun. Ja, de manbun. De, man man uh, de betekenis heet seizoenen en dat is het. Ah, nou, we zijn eruit. Ja, klaar. Ja, uh, ik heb nog even een kleine, uh, ik nog een klein poepverhaaltje voor je. Ja. Waar moet ik klaar het, voor? Ja, ja gelukkig. Het handig. Het is een. Uh, dat is een mevrouw Amanda Gomo uit uh, Bristol. Mm -hmm. Die lag even op de bank uh, te slapen. En toen kwam haar Chihuahua. Ach. Genaamd Bel. <laughs> nou, zo Bel was dat niet. <laughs> Alles behalve <behoorlijk laughs> <van> Bel. <laughs> maar die had een kleine uh, last van een uh, bange hier. Dus die no. een... Uh, ja, die kleine Chihuahua. Die was even aan yeah. de sprinkle shit Die sprinkl shit. Yeah. En uh, dan deed de kleine Chihuahua wat wel een beetje half de buik... in de richting van een hoofd lag. Ach, nou heb ik thuis een kat die altijd met, met zijn bal in mijn gezicht gaat zitten. Maar dat, dat doen ze vanuit genegenheid. Misschien die hond ja. ook. Maar die liet hem ook even vliegen. <lacht> ja. Dus deze vrouw die werd volledig <lacht> ondergeflatst door de hond. Ja. Maar dat, wat er dus gebeurde, was dat ze ook een heel klein beetje binnenkreeg. En dat dier. Ja, een ja, klein poephuisje kreeg dan naar binnen. Dus een beetje meer verhaal. Maar het was. Uh, uh, die had dus. Dat dier had iets. Een gastrointestinale infectie. Oeh. Oeh. Dat is niet fijn, kan ik je zeggen. Want deze vrouw, deze nee. vrouw, deze vrouw, nee. vrouw je werd ook een Chihuahua. Ja, deze vrouw <lacht> ging ook als een bange <lacht> <maatje> het ziekenhuis <lacht> in. Die vrouw... Ze Drie dagen moeten blijven om te herstellen. Echt? Want die, ja, die vrouw die kreeg hetzelfde. Ah. Ja, dat is niet zo heel best. Dus kijk nee. uit als je je hond uitschudt. Ja. Het is niet best. Het is nooit leuk als een shiva in je, in je mond poept. Heb ik nee, gehoord? Nee, nee, nee. nee. nee. Titel van je nieuwe boek. <laughs> maar hoe dan? Ja, Ja, dit was ja. ja, smerig genoeg. Maar het was na ja. elf, hè? dus dan mag het. Ja, het mag zeker. Het mag ook voor elf. Of... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat vinden wij ja. toch niet... Uh... Ja, jongens, wij zijn natuurlijk uh, met z'n allen zonder de exacte de leeftijden daarbij te vermelden. Maar toch wel aan een tijdperk dat het uh, fenomeen Tinder nog niet bestond. Hè? Nee, nee, nee. Als nee. dus wij vroeger uitgingen en je had ergens een oog uh, op laten vallen, dan moest je nog wel flink werken om zo'n kippetje uh, binnen te leren. Maar tegenwoordig, uh, ik heb er zelf geen ervaring in, heb je dus het fenomeen Tinder. Ja, ja. maar, ik, maar kan, jij de... daar, kan jij daar iets over vertellen? Want je moet geloof ik uh, swipen. Ja, maar, maar ik, weet, ja? ik weet nog steeds niet of het naar, naar links of naar rechts moet. Volgens mij is het zo dat als je naar. Maar dit, ik heb 50 Ja, één kant, kant, kant is uh, weg, uh, weg. En één kant en houden. En die ziet dat dan, hè? Je krijgt foto's van elkaar te zien ja. met een leeftijd. En ja. je wel, maar je zoekt eerst iemand op of hoe werkt dat Nee, dan? Dit, ze komen op, volgens mij komen ze... Mijn dochter die heeft het ooit wel eens gedaan. Ja. en dan, dan komt het op zijn tijdlijn voorbij. En dan zie je een jongen die je leuk vindt. Of een meisje dat je leuk vindt. En ja. dan staat er een leeftijd bij en hobby's. En waar ze vandaan komen, volgens mij. Je weet wel iets. Ja. En dan kun je denken, oh, die vind ik wel leuk. En dan doe je of naar rechts of naar links. Dus een van de twee is weg. Ja. En als die andere jou ook heeft uh, geswiped naar links of naar rechts... dan, dan heb je een match. Oh, en, dan, okay. en dan kun je zien, ah, ik had vijf matches. En dan kun je ook aangeven of je contact met die persoon wil, volgens mij. Uh, en, dan, en dan kun je in contact komen, god, hoe heet je? En kunnen een keertje koffie ja, drinken. Ja. Dus het is best wel een soort van beschermde community. Mm -hmm. Maar je gaat op een foto af en voor de rest niks. Dat okay. laat maar... binnen. Maar de essentie is, of wat, wat is het uitgangspunt? Nou, dat je met elkaar... Uh... Ja, uiteindelijk een, een, een, een wip maakt? Of kan het nee. ook zijn om alleen maar een nee, bakje nee, te nee. doen? Nee, nee, nee, het kan ook een T zijn. Dat kan natuurlijk zijn. Het is gewoon een soort dating-app. Je hebt ook wel van die apps, volgens mij... Uh, zoals dat Second Love. En dat, dat gaat dan echt wel in dat het seksueel uh, bedoeld ja, okay. is. Dit is niet is alleen echt... maar koffie met stofketens. Nee, je hebt nee. ook nog een. een maar, nee, dat nee, snap ik. Nee. Nee, mijn dochter had ook een app, ik weet even niet hoe die heet. Waarin de vrouw alleen het initiatief mag nemen. Dus, want anders krijg je. Op die Tinder krijg je toch uh, wel. Van, ja. Die jongens die moeten. Oh, neuken. Dat gebeurt. Ja, dat is best wel veel wat ja. er gebeurt. Als ik ja. met elkaar in contact komt. Hey, neuken. Dat is wel weer listig. Ja. ja, maar goed. Er is dus ook één app. een bepaalt de vrouw. Ja. hoe het gaat, bizar. Ja, want dat was natuurlijk vroeger ook. Wij dachten als gast dat we een vrouw versierd hadden, maar versierde ja, ons natuurlijk. Ja, ja. Dus als dan gast ga je geen, op je kop gaan staan er of is geen man die ooit in zijn leven een vrouw versiert. Nee. Dus nee, nee, vrouw bepaalt, ja. ja, altijd. Op je kop gaan staan, weet ik veel. Nee. Of je moet ineens, maar dan nog niet. Nee, nee joh. nee, natuurlijk nee, niet. Nee, nee. nee. nee. Ook, niet als je, ook niet als je, nee, zeg maar, nee. Nee. Nee. nee, nee. Maar wat wilde nee. je zeggen over het Tinder dat het nu niet meer? Joh. Ja, ik, ik wil er niet zo heel veel over zeggen, los van het feit dat ik hier een en ander lees, Maar goed, de daten eigenlijk, het ouderwetse daten waar ik mee begon, dat zijn we dus blijkbaar allemaal verleerd. Dus we kunnen alleen nog maar swipen en daarbij is er ook nog vastgesteld dat vrouwen er gemiddeld 11,1 seconden over... Om, om, doen, om te swipen en mannen beoordelen zo'n profiel... waar je het al net over hebt, die nou in 6,7 ja, seconden Ja, want al. dat is waar mannen ja. op kijken, weet je wel. Ik zou er wel of niet doen. Ja. Terwijl vrouwen kijken eerst, wat zal dat zeggen, naar handen, ogen, ja. hobby's. Ja, dat, dat, dat klopt wel, want, want vrouwen, die, die uh, doen oh. maar 95% van de vrouwen kan iets gewoon ook afwijzen. Ja. Dus ja. uiteindelijk uh, verzie je het niet een man en vrouw maar het zal altijd andersom doen. Ja, dat is natuurlijk hetzelfde met seks. Ja. In principe in een gezonde relatie bepaalt de vrouw of er seks is of niet. Ja, of de kinderen... Ja. <grijų> ja, of de kinderen. Die, als die steeds door de slaapkamer <z> <g Corre> ja. denderen met, met, met, ja. met een brandweerauto, komt er niet van terecht. Uh. Nee, daar heb heel gelijk in. Hé, maar overigens is 2% van alle matches, uh, zie ik dat eindigt dan in een date. Dat is best weinig. Ja, Hetzelfde als het programma wat op NPO 3 loopt met die mensen die daten in dat restaurant. Ja, dat is 9 van de 10 keer, wordt dat bijna niks. Maar wat ook wel grappig is dat je zegt: de vrouwen doen 11 seconden over om het te beoordelen, mannen in 6,7. We hebben ooit een, met een eye-tracker een onderzoek gedaan. Dat ging namelijk, uh, wat ze zeggen. Uh, mannen kijken vooral uh, borsten, billen, uh, nee, zou ik het doen of niet. Ja, ja. Even kort door de bocht. Want dat is een beetje mannen-eigen. Ja. En, uh, en vrouwen kijken naar ogen, handen, karakteren. Nou, toen hebben we een test gedaan met een eye-tracker. Een eye-tracker is speciaal. Apparaat is gebruiken in reclame. Ja. Dan kunnen ze zien of je ogen... naar het pakje roomboter gaat of naar die mevrouw. Dat ja. gebruiken ze echt om te zien... oh, deze reclame is zelf niet goed. Dus ze zien precies met allemaal puntjes waar ja. je naar kijkt. Toen hebben we daar een test mee gedaan... en allemaal mannen laten binnenkomen bij dames. En waar denk je vrouwen naar kijken? Handen en ogen? Ja. Nog echt niet. Nee. Die kijken volledig in je kruis. Echt waar? Ja. ja. Nou, Dat is een beetje een 60, honingverhaal. 60-70% ja. Ja, ja. van vrouwen kijken gewoon... Zonder dat ze het weten, dus je onderbewustzijn, ja. kijken naar je kruis. Ze kijken ook naar je gezicht. Ja. Dus je krijgt gezicht kruis, gezicht kruis, ja. gezicht kruis, gezicht kruis, gezicht kruis. Dat is wat je zegt. En, zei, en gezicht, wij die komt, het komt, het komt, komt, komt. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, en dat heeft dus te maken met het feit dat dat namelijk ja. gewoon uh, door de, uh, de evolutie bepaalt. Uh, zoals in het dierenrijk: kijk je of. of uh, je partner een uh, uh, uh, geslacht heeft en of dat uh, groot ja. gaat niet om de lengte, maar of groot het is. Maar je, moet, je, je bent dus getraind om te kijken naar ja. de eerste geslachtsdelen, om te kijken of je wil voortplanten met die persoon. Ja. Ja. En dat zit er al uh, even ja, ja. in. Dat krijgen er niet zomaar uit. Ja, we zijn iets we zijn meer geëvalueerd. Ge ge maar we zijn hartstikke primitief. Ja, nog altijd, dan blijkt dat. Maar we zijn iets meer geëvalueerd. Kijk bijvoorbeeld weet je, mensen die hun hond legen op straat. En die honden moeten altijd van elkaar snuffelen. Ja. Maar als je dat als mens zou doen, heb je toch wel een redelijk probleem in één keer. <laughs> ja. Ja. Stevier, ja, dat is weer een chihuahua die in je mond gaat. Dat je gewoon... De, ja. ja, uh, <laughs> uh, hey Debbie, hoe is het? Oh, ja, ja, dan krijg je je vraag. Voor je het weet zit je op de hoge weg. Ja. En wil je dat dan? Nee, ook niet. Nee. Nee, of er staat een, er staat een vrouw bij Albert Heijn... aan zo'n zo fietsenstalling vast... met een riem. En dan ga je erachter staan om even te, even te snuffelen. Ja. Dat zie je zo ja. met Albert Heijn. Er dus heeft iemand zijn ja. hondje vastgebonden. Ja. En, dan ja, en die ja, andere ja. hondje als te verruiker. Ja. Ja. is een beetje ja. gek als wij dat met mensen ja. zouden doen. Ja. Ja, terwijl een vrouw ja. iets... In de parkeermeter staat te doen. Ja. En jij je gaat even onder die jassen. <laughs> of, ja, je moet onder, niks, ja. of je moet onderzoek doen... ...waar ja. dat je een chips moet gaan samenstellen... ...en je wil graag weten hoe dat... Ja, was. dan is het wetenschappelijk. Maar moet je dat je. dan eerst naar die vrouw voorstellen... ...die dan toch nee zegt? Of ik heb geen idee. Moet je het gewoon ik, maar doen dan. Ik, ik denk Met alle dat... gevolgen. Ja. Ik denk dat je wordt opgepakt. Ja, kijk maar die honden ook. Wees. Stelt iedereen op het strand gaat gaan gaan zitten scheiden. <laughs> je die hond die gewoon uh, nou, gewoon een vaas bij de tweede. Dat zeg jij? Ja. Dat zeg jij? Maar weet je nog weet je, een van de allereerste lockdowns en dat, Zo, dat, ik, zeg. dat heel, toen hadden we natuurlijk alle stranddieren waren dichter waren. Ja, de, de, de, de hele de, de, hele, de, toen, de ja. toen zag je hoe primitief we waren. Toen ja. zat het volk zat alleen maar naar duinen te kakken. He. Die zaten allemaal ja. wel vaasjes te draaien. Wildkleiers. Wildkleiers. Ja. Wildkleiers. Ja. Dat was er <laughs> niet normaal. Ja, nee, dat, dat is ook nee. Dat kon ook. Dat ja. Volgens mij toen nog. begin. Ja. De hele boel Vol met mensen, anderhalve meter 10. afstand en iedereen zit te kakken. Ja. Hey jongens, we hebben een hele leuke top 10. We hadden oh. het net over uh, wat, wat, uh, wat artiesten verdienen. En wie de rijkste en de, de armste is. Uh, ik heb de top 10 daarvan. Maar internationaal, nationaal? Internationaal. Internationaal. Ja. <laughs> ja. Nou, vertel. Hey, ik heb toch een jingle gemaakt... Nou, sorry, sorry. Maar uh, die, uh, die heb ik even niet. Ja, uh, nee, sorry. Uh. Nou, lekker nou, lekker dan. Dan maak je. Wil mij een dingetje? Frank, ja? kun je even een dingetje doen? Of wat gaat er komen? Eigenlijk? De top 10. Oh. Dit is Geest Top 10! Ja, ja. <tie> uh, van uh, de meest uh, rijke mannen en vrouwen. die plaatjes hebben gemaakt. En op één staat. Uh, op uh, tien staat. Uh, Beyoncé. Oh, ja. Bion A heb je. En Bion B. Nee. En Bion C. En Bion C. En uh, die heeft uh, 354 miljoen. Uh, zullen het dollars zijn, denk ik? Hè? Of, of, uh... Ja, nee. Maar, je komt er niet langs als je komt. Nee, je... Het, is, het is Belgisch. Je, je, je komt, komt, <laughs> komt ervoor. Belgische uit. Franken. Belgische Franken. <laughs> <Zuid>. Simba <laughs> <Zimbabweense> dollars. Ja. <laughs> ja. En. Uh, nou ja, dat is. Uh, dat, is uh, dat heeft ze goed gedaan, vind ik. Hè? Ja, zeker. Op negen. Wel. Elton John. Ja. Uh, hij heeft weer een hit nu. Met uh, 362 miljoen de, uh, uh, euro's. Ik houd op euro's. Ja, ponden. Kijk dag. Uh, op acht. Want natuurlijk de, de, de hele... De uh, hip -hop, Beatles. De hiphop scene. Nee. Oh, hippie hoppie. Ja. Hippie hoppie is, uh, best, uh, ja, ja, groot. is best groot. Uh, Jay-Z. Oh, en Jay-Z is ja. uh, toch de man van Beyoncé? Ja. Klopt. Ja, en ja. die heeft 410. Dus samen hè, hebben ze best een hoop uh, centjes. Ja. Ze oh. kunnen leuke dingen doen. Nou, dat doen ze dan ook. Ja. <laughs> maar ze zijn wel zuinig, hoor. Ja. Op 7, uh, uh, uh, nou, die gaan we weer met kerst uh, elke... Uh, Mariah Carey. Uh, Mariah Carey. Ah. All I Want For Christmas Is You. goed dat was het. Ja, er komt een tonnetje per jaar op binnen. Ja. Gewoon op één liedje. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Goed, hè. Ja. Het kunt, zal wel meer zijn, denk ik. Van een kut nummer ook. <laughs> nee, het is een goed nummer. Ja, ja. ja ik vind het echt ja, dat een, goed is een goed nummer. Hé, hey, uh, op zes, Bruine Bono. Bruine <laughs> Bono? Witte Bono. bruine Bono. <laughs> Met de bono in tomatensaus. Nice, bono. <laughs> bono, ja, van, van U2 natuurlijk. Dat ja, maand. 475 miljoen, dames en heren. Ja, Op top. vijf, en dat is het uh, vrouwtje wat uh, regelmatig in uh, Las, Las Vegas heeft uh, gezongen. Oh, weet je ook alweer, die Canadezen. Juist, ja, ja, ja, oh, ja. ja ook alweer. Celine Dion. Celine Dion. Celine Dion. Celine! Dion. Celine, Celine. Ja. Celine ja. eten! 500. Maraia! Dat heb ook allemaal voor ja. die lekker nacht. Celine, Maraia, de poed moet verdeeld worden. Ja, 570 miljoen. Goedemorgen. Goedemorgen. Op 4. Puff. Daddy. Daddy. Puff, Puff. Daddy. Puff. Puff. Puff. Ja, 515 miljoen heeft hij ja. al nog uh, een paar miljoen. Ja. <laughs> Niet normaal. En op 3. Uh, nog zo'n uh, zo kanjer, dokter Dre. Dr. Dre van die koptelefoons. Ja. ja, maar die heeft toch... Dat is toch een beetje... Hij ja, En ja, die heeft heel veel geld verdiend met die, met, die, met, die, met die geluid. Ja, die ja, heeft hij natuurlijk aan... Uh, hoe heet het? Apple verkocht. Ja. Dat uh, Dokter... Dokter Dr. Dre, Dokter Biet. Dokter is van Eten, hem, Ja, dat, ja dat, dat was van hem. Want ja, met plaatjes, Dr. heeft niet... heeft uh, Dr. niet 4600 hits gemaakt. Nee, me, me, me, nee, nee. Meer als producer is die ja. Ze geweest. Ja, ja toch? Ja. ja. ja. Hé, hey, op twee, die kennen we natuurlijk allemaal. Paul McCartney. Paul? Oh. 531 miljoen, dames en heren. Dat is een wat de man zegt. Ja, en die uh, gaat natuurlijk nog door. Ja. Dus die maakt nog steeds... Uh, Doen nog steeds optredens. En, uh, en op één de uh, meest idiote uh, zangeres die wij op dit moment kennen. Ja. Lady Gaga? Madonna. Oh, Madonna. Ja. Ja. Ja. Ik ja. mis er wel een paar. Ja, ik ook. Ik mis, ik, ja, ik mis Lady Gaga. Nee, maar die heeft niet, niet zoveel, denk ik. Nee, nog niet misschien. Ja. Nee. Ik mis Adele. Die is ook wel best ja. wel binnengelopen ja. de laatste tijd. Ik mis de Stones. Ja. ja. Sorry, ik maar ik denk, ik denk Mick Jagger. Die hoort ja. je echt wel tussen, denk Dat ik. Dat zou ja. ik ook zeggen. Ja, uh, ik, ja toch? Ik, ja, ja. Of, zeker. Ik, ik, misschien wie ik ook nog even mis is Prince misschien wel. Mm. Ja, maar die leeft niet meer. Dus, uh, ja, maar dan heb je toch de erfen. Ik denk Michael Jackson. Ja, als je het over erfen hebt, dan zou je Elvis Presley ook verwachten, ja. of niet? Ja, ja. ja. Pres, Presley, ja. Michael Jackson. Ja, Dat zijn allemaal best wel veel geld waard, hoor. ja. Maar goed. Nou ja, ik kan er ook niks van noemen. Je mogen er niet dood in staan. En heb je 500 miljoen op je bank. Ben je dan gelukkig? Ja. Ja, dan ben je wel gelukkig. Vraag het maar aan Jordan Belfort. Of je hebt... Jordan Belfort? Dat is die wolf van Wall Street die ooit zoveel miljoenen dat hij het van gekkigheid niet meer wist waar hij het mee op moest maken. Uit de film. Greed is good. Ja, ja. Dat soort mensen. Okay. Maar ja, uiteindelijk is hij tegen de lamp uh, gelopen. Die jongens, er zijn een paar lamp, dingen. Je ja. kan maar één biefstuk per dag, Dat is helemaal niet ja. goed voor je is, we, zijn bijna, hoor. Zei, we, zitten we zijn er te hoor. Eten en, weet je, die, Ik houten helemaal... die houten pyjama, die allerlaatste, daar zit er geen steekzak in. Ik, Ik zou nee. maar alleen maar de kopen aan gadgets. Helemaal goed. Ja. Volgende <laughs> dus week gaan we <laughs> verder. Dag <Dacht laughs> hoor. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.